ik ben nooit eerder in deze kamer geweest wat is er een godsnaam aan de hand ik heb een pyjama aan heb ik anders nooit oh god ongeluk misschien heb ik een ongeluk gehad en lig ik uh, in een ziekenhuis ergens nee nee nee Even rustig, rustig. Ik weet nog... dat ik gisteravond naar bed ging... in mijn eigen huis. Maar... dit... dit lijkt wel een hotelkamer. Mijn god... ben ik aan het hallucineren of zo? Ben ik... Dat zijn mijn koffers niet. Of niet mijn initialen. Wie is... H.F.M. Complete garoben. Maar niet mijn kleren. H ha. Ha. Oh, machtig. O, hoofd. Maar sprintje, badkamer, als badkamer. Niet mijn horloge. niet mijn kleren, niet mijn kamer. Straks ben ik ook niet meer Charles Dennis. De spiegel, de spiegel zal uitkomst brengen. De Koerdansers. Een hoerspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Pressie Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen, Regie Hero Muller. Vandaag deel 1. Ik ben 36, 36 jaar oud. Gisteravond ben ik in mijn eigen huis naar bed gegaan. Ja, ik had hem aardig om. Dat is waar, maar ik was toch niet zo ver heen dat ik me meer kan herinneren. Ik weet nog dat ik naar bed ging. Ja, dat was even naar twaalf. Ik heb hem aardig geraakt, laatste tijd, maar ik ben geen alcoholist. Dus een delirium kan het niet zijn. Maar... Maar dit smoel... Dit smoel, wat doet dit smoel? Op mijn korpus. Oh, God. Nog eens in de spiegel kijken, Charles. Huh? Vuit! in de spiegel. Zie ziet er ouder uit. Maar dat is nog zijn weg... Maar werkt een beetje aan de slaap. God. God. Dit is een droom. Toe. Dit is een droom. Dit teken, Ik heb nog nooit een droom teken in mijn gezicht gehaald. Nee. Nee. Dit ben ik niet. Norge, Norge. Ben ik in Noorwegen? Wacht eens, kijk wat er in mijn portefeuille zit. Rijbewijs. Engels, Harold Velden, Merrick Lipscott House bij Berkeley, bakensje. Nee. handtekening. Niet mijn naam, maar wel mijn handschrift. Oh, God, ik word gek geloof ik. Ik moet, ik... mijn vingers, de hand van de nicotine. Ik rook niet. Hotel Continental, stuurdingskaart naar Oslo. Dus daar ben ik. Wat is dit? Travelchecks? Hmm. checks. Nee, 150 pond in totaal. Wat is dit? Visitekaartjes met... Merricks' naam erop. En een pak Noors geld. Gouden sigarettenkoker. Gouden sigarettenkoker. Aanstekker met initialen. HFM. Harold Velder Merk. Het is geen droom. Het is geen droom. Ik ben naar bed gegaan. en als iemand anders wakker geworden. in een ander land. Nee, wacht eens, wacht, Wacht eens, even. Zo is het niet. Nee. Ik weet dat ik Giles Tennyson ben. Harold Felden Merrick is alleen maar het omhulsel. Van binnen ben ik Charles Dennison. Ik ben Charles Dennison. Nee, wacht eens eventjes. Natuurlijk, het litteken op mijn scheenbeen. Ik weet dat precies niet wat gebeurde. Ja, toen ik van mijn fiets viel. Ik was zo'n acht jaar. <lacht> dit dit teken. Meneer Harold, ongewenste Velden vreemdeling Merrick... is van Charles Dennison en van iemand anders. Ik ging naar bed. In mijn eigen flat. In Hamstead. Ja, even na twaalf in de nacht van 2 op 3 juli. Nu is het, volgens mijn horloge... 9 juli. Op de een of andere manier is er een week zoek geraakt. Die uitplooien in mijn gezicht voelen heel eigenaardig aan. En aan dat litteken. Dat litteken op mijn bank dat is er wel. Maar het voelt absoluut niet aan als een litteken. En die pleister op mijn op een arm. Oh, iemand heeft van alles met me uitgehaald. Ik weet niet wie. Ik weet ook niet waarom. Maar daar kom ik wel achter Oké, Charles Emerson Laten we daar maar eens meteen mee beginnen Wij Gaan naar beneden je SVP niet zoren. Van de deur Ze Zijn wel professionals geweest. Ja. De lift. Oh god. Voel ik me groggy. Gewoon even blijven staan om je te oriënteren. Oh. Waar is de receptie? Professor Merrick? Uh, Professor Merrick? Uh, ja, achter u. Oh! Uh, Goedemiddag. Nee, ik vroeg mag waar de receptie was gebleven. <laughs> kan ik iets voor u doen? Uh, ja, de nachtportier heeft uw wagen geparkeerd. Hier zijn de sleutels. Oh! Dank u. Kou gevat, professor? Hoezo? Uw stem klinkt een beetje anders. Oh ja. Ja, nee, ik... Eh, ...geloof dat ik inderdaad een beetje te pakken heb. Hé, hey, mag ik u iets vragen? Ik eh, had het met een vriend over... ...hoe lang ik hier nou al in Oslo ben. En ik kon me met geen mogelijkheid herinneren... Eh, ...op welke dag ik precies heb ingecheckt. Kunt u dat eventjes voor me nakijken? Natuurlijk, Professor. Even in het boek kijken. Ja, natuurlijk, ja. Een van het autovuurbedrijf om zo'n plaatje met het kenteken aan de Nu Dan hoef ik alleen nog maar te weten wat voor merk het is. Ja, u bent hier aangekomen op 18 juni. Precies drie weken geleden. Huh? Weet u dat zeker? Maar natuurlijk, professor. Ja, dank u. Ik uh, denk dat ik maar een borrel neem. Uh, u weet waar de bar is? Nee. Die kant op, hè? Ja, ja. Ja, natuurlijk. 18 juni. Ik dacht dat ik maar een week kwijt was. Hoe kan Merk nou weer godsnaam al twee weken langer in dit hotel zitten? Hij kan toch niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Uh, uh, doe maar een biertje... Wat deed ik op 18 juni? Gebruik nou je essentie, Edinburgh. Dat is het. Ik was in Edinburgh. Hoewel, er was een 17 Nee, wat heb ik nou de 18e gedaan? Ja, wel. Natuurlijk. De 18e had ik mezelf vrij afgegeven. Ja, als beloning voor het harde werken. Ja, nou weet ik het weer. Vannacht is een beetje rondgeluncht, uh, s middags golf gespeeld, s avonds een film gezien en daarna nog wat gegeten in Soho. En uh, in de kleine uurtjes weer terug naar het Ja. En tegelijkertijd zat Merck hier in Oslo. Dat zijn kennelijk twee Mercks. Een week van mijn leven, totaal weg. Zoveel plastische chirurgie, zodat kunnen in één week. Plus alles wat ze nog moest uitzoeken. God wat God. Waar moet ik beginnen? Het is allemaal bizar. Merk is vast een biedrinker geweest. Ik kan me ook al niks verdommen. Dan wordt ie maar. Laten ja. we maar eens gaan kijken. Wat Merk voor een auto heeft. Mercedes, net wat ik dacht. Het past precies in het beeld dat ik me van heb voorgesteld. Zo. Heel, wat is dit? Een pop. Een lijfje van strenge touw. Een stuk ruw hout bij wijze van hoofd. Maak maar een poppetje. En dit is voor te zien. Een briefje. Je souvenir. uit Ramen verwacht je op de Spiroltoppe. 10 juli. Smorgens vroeg. Is morgen? Waar is de Spiroltoppe? Wat is een souvenir uit Ramen? Zou dit briefje hier voor mij speciaal zijn neergelegd. Nou, eens kijken wat er verder te vinden is. En, uh, uh. is vijf dagen geleden gehuurd, volgens deze paparassen. Verder niks. Geen kaart of gids, niks. En waar moest ik ook alweer heen? Spirold op hem. Ik moest maar eens een goede kaart kopen. Harry! Harry! Harry, Mary! Ik ben het niet gewend dat iemand een afspraak met me vergeet. Waar was jij vanochtend? Oh, eh... Uh, ik voelde mij niet lekker. Ik uh, ben in bed gebleven. Had je dan niet even kunnen bellen? Eh... Uh. Nee, te veel slapen ingenomen. genomen. Ik werd pas een uur geleden wakker. Ja, het klinkt inderdaad een beetje. een beetje bazig.